Toen hebben we gesproken over dat Jaar speciale wetten gemaakt had. Over hoe wij met andere mensen moesten omgaan. Weet je nog? Want God allemaal wetten gemaakt. Hè? Hoe we met onze ouders moeten omgaan. Die mag je niet slaan of vervloeken. Dat is logisch. Hè? En straf voor iemand die dat toch doet. Ook even ja, we wetten gegeven over ontvoering. Als iemand een ander mens steelt en meeneemt. Daar is hij ook erg boos over. Maar ook wetten over lenen en over huren. Als je iets vindt. God wil dat wij ons goed gedragen. Daar ging het eigenlijk over. Hij is allemaal wetten gemaakt. En Yeshua die zei, je moet ja van je God lief hebben boven alles, je naaste als jezelf. En dan deze twee hangt de hele wet en de profeet. Nou, dat is eigenlijk in een hele korte zin, gaat dat over heel de, de tenag. En nu gaan we praten over Gods feesten. Dat is wel leuk, want binnenkort dan hebben we weer een paar feesten. En het is wel heel erg leuk dat dit dan precies op het programma staat. Want dat was het eerstvolgende volgende stukje in de Bijbel wat we gingen behandelen. Gods feesten. Wat zijn gods feesten? Het begint ermee dat Java zegt, voordat hij ze maar, dus de regels voor die feesten geeft, dan zegt hij, jullie moeten je houden aan alle regels die ik jullie gegeven heb. Jullie mogen geen andere goden vereren en dan krijg je een opmerking. Daar moeten we echt goed over nadenken. Die moeten we echt vasthouden. Je mag ze zelfs niet bij hun naam noemen. Dus als iemand het heeft over afgoden, dan mag je zelfs zijn naam niet noemen, zegt God. Dat wil ik niet. Ik wil alleen maar dat je mijn naam noemt en mij vereert. Dat was voor mij even nieuw. Ik heb toch behoorlijk vaak de Bijbel gelezen, maar dit zinnetje, dat ik dacht van, hé, dat, dat doe ik gerustig, weet je wel. Dan praat je met iemand daar en dan heb je het over die en die. En God zegt, nee, ik wil dat niet. Ik wil gewoon niet dat je hun die eer geeft dat je hun naam noemt. Ik wil dat je mijn naam noemt. Ja, ik vond het heel mooi. Dus dat hebben we gelijk ingesteld. Drie keer per jaar moeten jullie een feest vieren voor mij. Is dat genoeg? Zijn dat alle feesten? Drie feesten maar? Nee hè, hoeveel zijn het er? Zeven. Zeven, we gaan kijken wie er gelijk heeft. Zij zegt vier en jij zegt zeven. Ten eerste, het feest van het brood zonder gist. En wij noemen dat anders hè, het ongezuurde brodenfeest heet dat hè. Ongezuurde brodenfeest, vier dat in de maand dat jullie uit Egypte weggegaan zijn. Zeven dagen moet je dan brood eten zonder gist. Zoals ik jullie eerder gezegd heb. Iedereen moet dan offers brengen. Aan Yahweh. Dus dat feest is niet zomaar een feest. Je moet een feest houden. Omdat je blij bent dat je dus uit het slavenhuis gehaald bent. En dat is dus als je dus tot geloof komt. Dan word je uit het slavenhuis gehaald. En dan ga je het feest van het ongezuurde brood vieren. Om je lichaam te heiligen aan Yahweh. En dan breng je ook... Een offer aan hem. Wij noemen het Hamadza, dat is dan het Hebreeuws, feest van de ongezuurde broden. Het tweede, het oogstfeest in het begin van de zomer, als je de eerste oogst van het land haalt. En dat is? Dat is het oogstfeest van de gerste oogst. Hè? Moet schouwvold zijn, ja. En dan het derde feest, oogstfeest in de herfst. En dat is dan uh, alle mannen moeten mei, jawe, drie keer per jaar komen eren. In de plaats die hij aangesteld heeft. Zo het Profetefeest, Oogstfeest van de gehele Oosten. Ja, wij zijn verder tegen Mozes. Zegt tegen de Israëlieten: Nu volgen er regels over de feestdagen van Jawa. Het zijn heilige dagen die jullie samen moeten vieren. De eerste feestdag is de Sabbat. Dat is de eerste feestdag die Jawa instelt op de eerste bladzijde van zijn woord. Dan zegt hij bij de schepping: Heeft hij alles geschapen? En dan kijkt hij wat hij gemaakt heeft. En dan zegt hij. Het is perfect wat ik gemaakt heb. En dan stelt hij zijn heilige dag in. Dan zegt hij, ik zeg een dag apart Die heilig ik. En dat is mijn Sabbat. En ik wil dat iedereen die viert. Er was geen sprake van. Er waren geen Joden toen. Er waren geen Nederlanders. geen, geen Engelsen. Er waren twee mensen. En hij zegt, ik wil dat jullie de Sabbat beginnen. Voordat jullie beginnen met werken, ga je eerst de Sabbat houden. Er zijn dominees die zeggen, ja, maar wij leven uit de genade... En daarom doen we de eerste dag van de week, hebben wij vrij. Nee, dat is een leugen, want de mens is op de zesde dag gemaakt... en de eerste dag die ze krijgen was een vrije dag. Dat was Gods instelling, dat is niet iets wat verzonnen is door de dominees... en dat is een verschrikkelijke leugen die van de kans op dient, steeds weer. Gods dag is de Sabbat en niet de zondag. En hij begint op vrijdagavond en hij loopt door tot zaterdagavond. Als er christenen geweest waren die bij elkaar kwamen... Op de eerste dag, dan was dat op zaterdagavond en niet op de zondag, want dat was gewoon een werkdag, zoals het nu hele dagen nog steeds is in Israël. Zes dagen mogen jullie werken. Op de zevende dag, is Sabbat, dan mag er beslist niet gewerkt worden. Jullie moeten die heilige dag samen vieren. Die regel geldt overal, waar jullie ook wonen. Dus het maakt niet uit waar ze zijn. Het is gewoon steeds Sabbat. Het is gewoon de zeven dag voor Sabbat. Het is een feestdag ter ere van Jahweh. Dus niet de ere van ons, maar de ere van Jahweh. Nou, dit zijn dan wat ingrediënten die gebruikt worden voor de Sabbat. Het is geen regel, maar het is mooi om bepaalde dingen te doen. Ook de andere feesten moeten jullie samen vieren. Het is altijd een samenbindend iets. Het zijn heilige dagen. Alle feesten moeten op vaste dagen gevierd worden. En ze staan gewoon in de Bijbel. Dat is mooi. De kalenderdagen, wanneer die feesten zijn, staan gewoon in de Bijbel. Het eerste feest, Pesach. Bevrijdingsfeest Egypte, op de veertien dag van de eerste maand, als het avond wordt, moeten jullie een lam offeren. Dat was het lam wat gebruikt werd voor de... Dan moesten ze het bloed pakken en dan moesten ze smeren. Maar op de zijkanten van de deur, de posten van de deur en dan de bovendempel van de deur, hè, moesten ze dat smeren. Waarom eigenlijk? Als de engel zou komen, dan waren ze veilig, hè? Dan konden ze schuilen achter het bloed. Ze schuilden achter het bloed... En dat was ook de betekenis van Pesach. Wat wij ook vieren, dat is dat Yeshua zijn bloed gegeven heeft. En dat wij mogen schuilen achter het bloed van Yeshua en zo tot Yahweh mogen komen. Dat lam is besteld voor de paasmaaltijd, ter ere van Yahweh. Nou, dat zijn dan de onderdelen van de Pesach maaltijd. Het tweede feest, hebben we net ook even genoemd, Hag, Hamatsa, ongezuurde brodenfeest. De volgende dag begint het feest van het brood zonder gist. De ere van Yahweh, zeven dagen lang, moeten jullie dan brood zonder gist eten. En ja, het is gewoon lekker, hè? Dan heb je dus gewoon de matzes die je eet. En elke dag moet er een offer gebracht worden aan staat Stater. De eerste en de zeven dag van het feest zijn heilige dagen. En dat zijn ook sabbaten. Dan mag je niet werken en moet je ze samen vieren. Ze dus staan allemaal voorschriften in voor die dagen. Het derde feest, Yom Habikurim. Nou, dat is eigenlijk een feest wat niet bekend is. En dat is het feest van de dag van de eersteling. En dat is zo ontzettend ontroerend. Als je dus begrijpt wat dat voor dag is, wat, dan, wat Java zelf ingesteld heeft, dat is de dag dat Yeshua zijn offer bij de vader ging brengen. Want wat zegt hij op de dag van de eersteling tegen de vrouwen die hem, bij hem komen en hem zien en hem vast willen pakken? Dan zegt hij, raak mij niet aan, want ik ben nog niet bij mijn vader geweest. Maar aan het eind van die dag, dan mogen de discipelen die mogen zelfs in zijn wonden voelen... om zich te overtuigen dat hij echt Yeshua is, dat hij echt opgewekt is. Hoe kan dat nou? Waarom mogen die vrouwen hem niet aanraken en die mannen wel? Omdat hij dus bij de vader is geweest in tussentijd. Hij moest in de echte tempel, waarvan Mozes ook zegt, God heeft een voorbeeld laten zien van wat er in de hemel is. Hij heeft het gemaakt naar de afbeelding van het echte in de hemel. Zo werd de tempel en de tabernakel gemaakt en alles wat erbij hoorde. En hij moest in de echte tempel voor het oog van zijn vader, moest hij met zijn bloed komen en zeggen, ik heb echt gedaan wat u van mij gevraagd hebt. Het offer is voldaan. Dat had hij al gezegd, hè? Het is voldaan, had hij gezegd. Maar het, op de dag van de eersteling moest hij voor zijn vader verschijnen. En dat is zo ontzettend ontroerend. Want dat is dus een verschrikkelijk belangrijke dag. Jom Habikurim, dag van de eerste ding. Ja, we zijn verder tegen Mozes. Zeg tegen de Israëlieten over een tijd wonen jullie in het land dat Java jullie zal geven. En het eerste koren dat je van het land haalt, moet je naar de priester brengen. We hebben dat vanmorgen voorgelezen. Mooi is dat, hè? Dat zulke dingen allemaal op, op zijn plek vallen. En dan moet je zeggen tegen de priester, op de dag na de Sabbat, moet de priester het omhoog houden bij het grote altaar. En dan zal Yahweh het als offer aannemen. Het is een beweegoffer. Het wordt bewogen voor het aangezicht van Yahweh. Ik heb dan twee broden, twee sabbalsbroden laten zien. Tegelijk met het koor moet je ook een eenjarig ram aanbieden. Hij moet gezond zijn, mag geen gebreken hebben. En dat dier moet helemaal verbrand worden als offer voor Yahweh. Dan krijg je een feesttijd. Het staat niet echt als een feest. Maar als een feest tijdens de omertelling. Want vanaf de Pesach... Moet je vanaf de Sabbat na de Pesach, moet je gaan tellen. Dan moet je 50 dagen gaan tellen en dan wordt het shavuot. Jullie moeten een graanoffer brengen van vijf kilo vijf mil, zegt hij. gemengd met olijfolie, dus een schenk voor met een heerlijke geur. Met een wijnoffer van twee liter wijn. En na de oogst moet dan van het eerste koren een offer gebracht worden. En daarna pas mag je van het nieuwe graan gaan eten. Dus daarvoor niet. Daarvoor mag je niet zomaar van de nieuwe oogst eten. Vijftig dagen na Pesach moet jullie opnieuw een graanoffer aan Yahweh brengen. Dat is dan een tarweoffer. Het eerste was gerst en nu het tarweoffer. Dit is een voorbeeldje van hoe je zeg maar, die overtelling zou kunnen doen. Hè? kun je elke dag afstrepen. En elke dag spreek je dan wat gebeden uit. Tel vanaf de dag naar de sabbat waarop de priester het eerste koren aan Yahweh geofferd heeft. En tel door tot de dag na de zevende sabbat. 50 dagen dus. Met andere woorden... Als dit klopt, en ja, ja, we hebben het gezegd, dus dat klopt gewoon. Als je zegt dat de Pasen op een zondag valt, dan valt Pinksteren op een maandag. Dat kan niet anders. Dus als je Gods woord serieus wil nemen, dan moet je ook echt doen hè. Als je zegt, het is de zondag geworden. Oké, okay. maar vier dan alsjeblieft Pinksteren op de maandag. Want dan hou je aan Gods wet. Je kunt niet allebei doen, hè, maar dat doen ze constant. Ze willen alles. Ze willen alles. De tweede paasdag is de verzinsel van de christen. De oorsprong ligt erin dat dus de joden in de diaspora, dus in, de, in andere landen en dus buiten Israël, die vieren altijd twee dagen. Omdat het heel moeilijk is om te bepalen van welke dag het nou precies is. Je ziet het al een beginnetje bij David. die zegt bij de nieuwe maandagen, dat doet hij twee dagen achter elkaar. Omdat ze zeker willen weten dat ze goed zitten. Dan doen we het maar twee keer, dan weten we zeker dat we... En dat is er ingeslopen. Dat was eigenlijk een joodse instelling van sluister, als je dus buiten Israël bent. Nog vier, twee dagen te elkaar, is nog steeds zo. En de christen die pakken dat op, die willen dat ook. Als het voor de joden geldt, moet het ook voor ons gelden. Dus dat is eigenlijk de reden. Ze moeten niks van de joden hebben, maar ze willen wel alles kopiëren en nadoen. Want dan zijn ze ook het gevolg van God. Want daar gaat het om, denk ik. Het vierde feest, Shavuot of Wekenfeest. Vijftig dagen na Pesach moet je opnieuw een graanoffer brengen. En tel vanaf de dag na de Sabbat, wat de priester het eerste koren aan jaardag geofferd heeft. En tel door tot de dag na de zevende dag. Vijftig dagen. Shavuot. Celebrating the giving of God's Torah and His Spirit. Want dat is natuurlijk het mooie. Op Shavuot, het wekenfeest, is de Torah gegeven op de berg. En zijn geest is uitgestort in het Nieuwe Testament. En wat doet de geest? Die schrijft de Torah, die wet in je hart dus dat alles komt bij elkaar en past precies in Gods plan. God heeft niks zomaar voor de grap ingesteld of zo. Alles heeft een hele diepe betekenis. Iedereen moet twee broden meenemen uit zijn woonplaats. Is staat precies hoeveel gist je moet gebruiken over. Turvenmeel. En ze moeten ook weer bewogen worden voor het aangezicht van Yahweh. Ze zijn een offer om Yahweh te danken voor de eerste graanoogst. Die vijftigste dag is ook een heilige dag. Dan mag je niet werken. Ook dan moet je samenkomen, bij elkaar komen. Je moet samen God dienen. Het is niet iets wat je apart doet, wat je dus in je eigen omgeving doet, maar je komt samen. Het vijfde feest is Yom HaShofar, bazuinedag. Als jullie koren maaien, mogen jullie niet tot de rand van de akker maaien. En Als er aan de oogst nog koren blijft. Blijf liggen, mogen jullie dat niet oprapen. Want alles wat blijft liggen is voor de arme mensen en de vreemdelingen. Ik ben ja, waar jullie God. Dat staat zo, midden tussen die instructies voor die feesten. En ik vind het prachtig. Waarom is dat prachtig? Omdat hij zegt: ja, als jullie heilig voor mij willen zijn en al mijn feesten willen vieren, als echt mensen die bij mij horen, dan is dat niet iets wat je alleen doet. Maar dat heeft ook een betrekking op je leven. En dat leven betekent dus dat je dus ook je eigen bekommert. Om de arme mensen en de vreemdelingen. Zodat er dus een roep van mij uitgaat. Je doet het niet op je eentje. Je bent niet heilig voor zijn aangezicht. En dan kun je erop losleven. Als je niet in de kerk of waar bent. Nee. Hij wil dat je hele leven dus gewijd is aan Yahweh. En dan horen deze dingen er ook bij. Ik vind het prachtig. En dan gaat hij verder. Barzuinfeest. Zegt hij de islite De eerste dag van de zevende maand. Is een speciale rustdag. Er moet op de shofar geblazen worden. Steken dat het een heilige dag is. En jullie moeten die dag ook weer samen vieren. Steeds weer een terugkomend thema. Je viert het samen. Samen voor het aangezicht van Yahweh hou je een heilige dag. Je mag niet werken en ook je moet een offer aanbieden aan Yahweh. Het zesde feest, Yom Kippur, grote verzoendag. Yahweh zijn verder tegen Mozes, zegt tegen de Islieten: let op. Op de tiende dag van de zevende maand is het grote verzoendag. Dit is een heilige dag. Dit is de meest heilige dag van het hele jaar. Die jullie samen moeten vieren, ook weer samen. Je moet die dag vasten en een offer brengen aan Yahweh. Dat was de dag dat het verzoenoffer gebracht werd. Maar dat is toch ook gebracht door Yeshua, toch? Dat wees toch heen naar Yeshua? Nee, dat klopt. Dat wees heen naar Yeshua. Dat is helemaal waar. Maar dan hoeven die dag dan niet meer te vieren, zeggen ze dan. Dat hoeft dan toch niet meer. Ezekiel die zegt dat als de nieuwe tempel ingesteld wordt. Dan wordt er de vorst. Waarvan iedereen zegt dat is Yeshua. Die moet dan weer dat offer brengen. Elk jaar. Ik verzin het niet. Het staat gewoon in de Bijbel. Dus blijkbaar zegt God. Er moet toch nog wel ergens iets gedaan worden. Het is heel mooi. De grote verzoendag. Is voor de joden een hele belangrijke dag. Want dat is eigenlijk de dag. Waarop je naam. Opnieuw geschreven wordt in het boek des levens. Toen ik daar voor de eerste keer van hoorde, dacht ik van ja hoor, alsof er in de hemel een boek des levens zou zijn. Maar tot mijn grote verbazing zegt Yeshua, zegt het zelf. Yeshua die zegt op een gegeven moment, als je zijn discipelen uitgestuurd heeft, die komen helemaal enthousiast komen ze terug van alle wonderen die ze meegemaakt hebben, wat er gebeurde. En toen zegt hij, ja, dat is natuurlijk mooi, maar dan hoef je eigenlijk niet zo op voort te laten staan. Wees alsjeblieft blij dat je naam geschreven staat in het boek des levens. Het is echt een boek. Grote verzoendag mag beslist niet werken. Op die dag zal de priester ervoor zorgen dat Java al jullie fouten vergeeft. En dat was onze hoge priester hè, die daarvoor gezorgd heeft. Iemand die op die dag toch iets eet of drinkt, mag niet meer bij het volk van Israël horen. En iemand die toch werkt, zal door Java weggejaagd worden uit zijn volk. Dus dat zijn best heftige straffen die daarop volgen. En jullie mogen op die dag dus precies niet werken. En die regel geldt voor altijd. Ook jullie nakomelingen moeten zich eraan houden waar ze ook wonen. Dus er staat niet van, ja nee, die regel die geld totdat de Messias komt. Waar ze nog steeds naar uitkijken. Nee, God die zegt, ik heb die dag ingesteld. En die geldt voor altijd. Die, die geldt voor eeuwig, Die gaat niet weg. Ook jullie nakomelingen moeten zich eraan houden. Het maakt niet uit waar ze wonen. En dat doen ze dus ook nog steeds op de dag van grote verzoendag. Vasten, niet werken. En dat geld, ook wel verpand. pand dat het er heel nauwkeurig bij staat vanaf de avond van de negende dag... van de zevende maand tot de avond van de tiende dag. Dan krijg je het zevende feest, Soekot, Loofhuttefeest. Ja, we zijn verder tegen Mozes, zegt tegen deze lieten... op de vijftiende dag van de zevende maand begint het Loofhuttefeest. Het is een feest ter Ere van Jawe, dat zeven dagen duurt. Ik vind dat een van de mooiste feesten die er zijn. Ook omdat, ja, ik vind er enorme humor in zitten. Ik vind hier, hier zie je eigenlijk een, een, een staaltje humor van Yahweh, wat ik echt ontzettend van geniet. Hij zegt, ik geef een feest aan je. Moet je echt serieus voor zijn aangezicht houden. Alle vruchten verzamel je en breng je voor zijn aangezicht om hem dank te brengen. En dan zegt hij, de eerste dag van het feest is een heilige dag. Die moeten jullie samen vieren. Niemand mag naar werken. Het is gewoon een heilige sabbat. Op elke dag van het feest moet je een offer brengen. Ook de dag na het feest is een heilige dag. En... In deze vertaling zie je het eigenlijk niet zo duidelijk eigenlijk... maar in de HSV status de eerste dag van het feest is een heilige dag... en de achtste dag van het feest is een heilige dag. Ja, dit is gewoon humor, hè? Hij zegt, ik geef je een feest van zeven dagen... en ik zeg, de eerste dag van het feest hou je een heilige dag... en de achtste dag van het feest hou je een heilige dag. En hij gaat dus buiten zijn eigen regels. Hij zegt, ik pak er een dag bij. Ik geef je een extra dag. En dat is zo iets geweldigs... dat hij dus een feest maakt van zeven dagen... En dan zelf er een achtste dag. En we komen zo meteen op terug wat dan die achtste dag inhoudt. Het is een feestelijke dag. Een heilige dag. Niemand mag werken. Het begint dus op de vijftiende dag van de zevende maand. Het begint als jullie de oogst van het land binnengehaald hebben. Op de eerste dag en op de achtste dag mogen jullie niet werken. Op de eerste dag van het feest moeten jullie mooie vruchten plukken. Je moet ook takken afsnijden van palmbomen en andere bomen met veel bladeren van loofbomen. En dan moeten ze ook een hutten maken van die takken. Loofhutte. En daar moeten ze in wonen die dagen van het Loofhuttenfeest. Nou, dat is ontzettend leuk. Wij proberen elk jaar ook een Loofhutje te maken. Maar daar gaan we niet in wonen. Meestal is het weer hier nou niet zo dat je zegt van nou euh, lekker euh, om daarin te verblijven. Het is wel heel gezellig. Want het is een hutje. Omdat er dus takken boven. Je moet dus eigenlijk de hemel kunnen zien. En het gaat erom dat dus de Israelieten zich realiseren, dat toen ze uit Egypte gehaald waren door Yahweh, dat ze dus al die tijd in een soort hutjes gewoond hebben in de woestijn. En dat is natuurlijk dus best wel verpand, want je viert een feest vol met overvloed, omdat je de oogst hebt binnengehaald. Dat is natuurlijk dus een vreselijk rijke tijd eigenlijk dan. En dan moet je een beetje in armzalige hutjes gaan wonen, om toch de connectie met Yahweh niet te verliezen. Prachtig, ontzettend mooi symboliek. Nou, hier bijvoorbeeld een voorbeeld van zo'n uh, loofhut. Als je dan in Israël bent, dan zie je dus echt overal loofhutten. Zelfs op de flats, hè? dus op de balkonjes van de flats staan allemaal loofhutjes. Vreselijk leuk om te zien. Neem je dat heel serieus. En die wonen dan ook vaak. Goed, het is mooi weer. Want ja, van jullie God, liet jullie in zulke hutten wonen toen hij jullie uit Egypte weghaalde. Dat moeten ook jullie nakomelingen weten... En ervaren, zeg ik er dan bij. Want ze moeten het ook ervaren. Maar zeven dagen lang, dat is maar heel kort. Maar toch eventjes ervaren dat je dan op dat moment aan de elementen overgeleverd bent. Vier dit feest de eer van Yahweh elk jaar in de zevende maand. Zeven dagen lang. Regels gelden voor altijd. Ook jullie nakomelingen moeten zich eraan houden. Nou, dat doen ze ook, hè. Dat zijn alle feesten voor Yahweh die jullie samen moeten vieren als heilige dagen. Jullie moeten op die dagen offers brengen. Aan Yahweh, bij elk feest horen bepaalde offers. Dat kunnen offers zijn die je helemaal moet verbranden, of offers bij een maaltijd, of graanoffers, of wijnoffers. Behalve die offers voor de feesten van de Heer zijn er ook nog andere offers. Offers die je elke Sabbat moet brengen, offers die je beloofd hebt en offers die je vrijwillig brengt. Je kunt ook speciale geschenken aanbieden aan Yahweh. Dat zijn de regels over de feesten voor Yahweh die Mozes aan de Israëlieten bekendgemaakt heeft. Er is ook uitleg van een Hebreeuwse gynekoloog. En die kwam erachter dat dus de feesten van God samenkomen met dus de ontwikkeling van de foetus. En ik heb hier een overzichtje van wat dus de betekenis is van de feesten. En ik heb er ook bij gezet wat nou die betekenis van de ontwikkeling van de foetus is. En dat is ontroerend om dat te lezen. Je zegt, de Sabbat is eigenlijk de huwelijkstuiting van de man en de vrouw. Op de veertiende dag van de eerste maand is de ijsprong. En binnen 24 uur moet het bevrucht zijn, anders dan sterft het. Nou, die veertiende van de eerste maand, dat is Pesach. En die binnen 24 uur, dat is dus die, het feest van de ongezuurde broden. Binnen twee tot zes dagen moet dat bevruchte eitje moet dat ingenesteld zijn in de baarmoeder. Anders sterft het. En dat is dan, komt dan over een met Jom Abikurim. In 50 dagen moet dat dus tot ontwikkeling komen. En dan krijg je dus de armpjes, de handjes, de vingertjes. De ledematen die ontwikkelen zich in 50 dagen... En dat is dus gedurende de oma Dat is gewoon ontzettend mooi. Rond de vijftigste dag weet je dus pas of het embryo van een mens is. Daarvoor zijn eigenlijk al de embryo's gelijk. Ik heb daar foto's van gezien. Dat is, dat is bizar gewoon. Als dus je ziet dat je dus verschillende embryo's hebt van, van kikkers en zo. En dan zie je helemaal geen onderscheid. Maar op de vijftigste dag zie je ineens, hé, hey, dat is een mens. Dan zie je wel ineens het grote verschil. En dat is Shavuot. Op de eerste dag van de zevende maand is het gehoor van de foetus ontwikkeld. De eerste dag van de zevende maand is zijn feest. Ja, God maakt geen vergissingen. Die weet precies wat hij ingestelt. Op de tiende dag van de zevende maand krijgt de foetus zijn eigen bloed. Yom Kippur, grote woensdag, De tiende van de zevende maand. Op de vijftiende dag van de zevende maand zijn de longen van de foetus volledig ontwikkeld krijgt ja, het loofheest, dan kan hij dus God loven, zeg maar, met zijn eigen longen. Het is, dat is dan Ganoukka. Dat is dan geen feest wat God heeft ingesteld. Maar dat is op negen maanden en tien dagen na Pesach. En dat valt precies samen met de besnijdenis van het zoontje. Dat is ook precies negen maanden en tien dagen na Pesach. Dus na dus de ijsprong wordt de jongen besneden. Ja, het is gewoon...